Sure.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 De veiligheidsdiensten blijken dat een technisch probleem de oorzaak is. In Syrië zijn de afgelopen 24 uur zeker 64 doden gevallen door aanvallen van het Syrische leger en de Russische luchtmacht. De aanvallen waren in de stad Aleppo en een paar omliggende plaatsen die in handen zijn van tegenstanders van het regime. Twee weken geleden zijn Syrische grondtroepen met steun van Russische gevechtsvliegtuigen een offensief begonnen tegen rebellen. Sindsdien zijn duizenden mensen het gebied ontvlucht.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 Op de WK-turnen in Glasgow is het Jury van Gelder niet gelukt om zich rechtstreeks te plaatsen voor de Olympische Spelen. In de ringenfinale werd hij zesde, maar hij had een podiumplaats nodig voor een ticket naar Rio. Van Gelder, die nog nooit meedeed met de Spelen, kan zich volgend jaar nog wel met de landenploeg kwalificeren voor de Spelen van 2016.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 Met, Met nu. nu, The Euro Breakdown Die gaat ervoor staan, dan hoef uh, je haar meteen niet meer te steunen. Dat is best makkelijk. Deze week negen plaatsen gestegen van een, uh, een 27e plek... naar een 18e plek in de derde week voor uh, Adam Lambert. Hij hey, Door met de nummer 15, Jess Glynn. ...vinden we deze rossige dame Jess Glynn... ...met de Don't Be So Hard On Yourself. Uh, ondertussen alweer, uh, want het is er negen weken in de lijst, hè? 13e de plaats uh, stonden ze vorige week. En ze heeft ooit de vijfde plek gezien met uh, deze single. Maar nu dus uh, de vijftiende plek voor deze dame... Goed, een uh, beetje nieuws uh, voor de, van de artiesten... want er komt een nieuwe game uit uh, voor de PlayStation 4... en dan zei denken, wat heeft er nou met artiesten te maken? Nou, met Avicii, die ook in de lijst staat. Want uh, Vector is een multiplayer game... waarin graphics, gameplay en muziek naadloos in elkaar passen. En uh, Tim Berkling, uh, zo heet Avicii in het echt... is nauw betrokken bij deze game... Avicii uh, groeide op uh, met de Playstation en hij is enorm blij met het resultaat. Hij kwam zelf uh, met verschillende ideeën voor het spel en was betrokken bij de verschillende testfases. Het voegt een nieuwe dimensie toe aan mu mijn muziek, zegt hij. En in het spel kun je zelf creatief zijn uh, en je eigen levels maken. Nou, wanneer Vector uh, precies gaat verschijnen, dat is nog niet helemaal bekend. Afgelopen woensdag dan. Afgelopen woensdag is duidelijk geworden dat Rihanna een rol gaat spelen. In de film Valer Valerian and the City of a Thousand Planets... de Franse filmproducent Luc Besson... Uh, onthulde het nieuws deze week via Instagram. Rihanna zit in de Valerian en ze heeft een grote rol. Ik ben heel opgewonden, zo schreef hij uh, bij de foto van Rihanna. Andere namen die inmiddels aan de film zijn uh, gekoppeld... zijn die van uh, Dane de Haan en uh, Cara Delvinje... Nou, volgens bronnen zou Valerian zich afspelen in de 28 e eeuw... en is het voor mensen mogelijk om zich door de tijd te kunnen verplaatsen. Nou, de opnames voor de film beginnen in januari volgend jaar... en in juli van 2017 moet de film in de bioscoop dan te vinden zijn. Begin oktober onthulde Rihanna de titel... en het artwork van haar achtste studioalbum, Anti. Nou, voorlopig is nog onduidelijk wanneer dat album precies gaat verschijnen. Ellen DeGeneres dan, want Ellen DeGeneres die belt met Adele. Nou, er bellen zoveel mensen met Adele op dit moment... want de nieuwe single is vorige week uh, natuurlijk uitgekomen. Maar ook in Amerika is Adele's uh, Hello, de nieuwe single, ongekend populair. En natuurlijk is dat aanleiding om in de verschillende tv-shows... -tv aandacht te geven aan dat nummer. Nou, Ellen DeGeneres vertelde in haar show dat ze een goede vriendin is met deze zangeres. En dat het nummer mede door haar telefoongesprek tot stand is gekomen. Maar dat liep niet helemaal zo gemakkelijk. Omdat Adele ondertussen zat te spelen op de piano. Ja, de presentatrice kreeg ook ondertussen nog een aantal wisselgesprekken met Drake en Lionel Richie. Het zal me wel. Maar ah, weet je, ze doen alles om uh, in het publiek te komen. Nou, Dan uh, zijn we toegekomen aan eigenlijk de vaste categorie. Naast een Nederlands top 40 hebben we nog een andere vaste categorie. Wat de fuck is er met Justin Bieber aan de hand? Nou, tijdens een optreden in Oslo is Justin Bieber er al naar één nummer vandoor gegaan. De Canadese zanger besloot de rest van zijn set in de hoofdstad van Noorwegen niet meer te doen. Een van de enthousiaste fans op de eerste rij gooide rotzooi op de voorkant van het podium. Dat was uh, voor Justin Bieber reden om uh, toen, nog, <laughs> toen nog zonder sorry uh, te verdwijnen. Nou, dat was het. Ik doe dit optreden, niet zo liet hij weten. Nou, later op die avond bood uh, Bieber toch een uh, bescheiden sorry aan uh, via excuus. Het was niet zijn single, maar het was gewoon echt een echte sorry. Hij schreef, uh, helaas was het een uh, zware week voor me. Lange dagen zonder slaap, terwijl ik uh, uh, moest, uh, aan moest staan voor de camera. Ja, fans enzovoort. Nou ja, ik wilde op uh, geen enkele manier gemeen overkomen. Maar besloot de show te stoppen, omdat de mensen op de voorste rij niet wilden luisteren. Ik hoop dat mensen begrijpen wat er allemaal aan de hand is. Ik doe, die dingen, uh, ik doe de dingen niet altijd op de juiste manier. Maar ik ben een mens, oh ja, en ik werk <laughs> aan om uh, beter te reageren. Voor de mensen achter in de zaal spijt me dit erg en uh, voor wie ik teleurgesteld heb ook. Ik maak het uh, goed als ik de volgende keer op uh, tour ben, zo schreef hij. Justin, luister, één tip van mij. Hè? Mensen willen niet naar jou luisteren, maar jij luistert ook niet naar mensen. Daarvoor kom je zo vaak in het nieuws als uh, de meest vervelende celebrity ooit. Maar goed, dat is uh, Justin Bieber dan. Genoeg over Justin Bieber. Door met de lijsten van Europa. De top 40 hier op CFM Zandvoort. En doen we met de nummer 14 van deze week. Demi Lovato. Cool for the summer. Milovato. Cool voor de summer deze week op een uh, mooie veertiende plek. De nummer 13 uh, van deze week uh, slaan we even over. Speciaal voor uh, Jonas. Justin Bieber, what do you mean? Nou, ik kan het gewoon niet meer aanhoren. Hij was een uh, belieber en uh, sindsdien zegt hij dat hij uh, dat niet meer is. Nou ja, prima. Dan uh, ben je dat niet meer. Dan slaan we hem ook uh, over voor jou, uh, Jonas. Geen probleem. Euro breakdown. Door mijn nummer 12 dan. Dat is Martin Solveig samen met uh, GTA. Intoxicated. In de 21ste week is hij uh, blijven staan. Het is dus ook meteen de hoogste positie die hij ooit gehaald heeft. Martin Solveig en GTA Intoxicated hier op uh, ZFM. GTA op een mooie twaalfde plek. Hier deze week in de Euro Breakdown. Voordat we aan de top 10 gaan beginnen... ga ik even een kleine resume voor je doen. Want we hebben weer dit gedeelte, dit kwartje van de lijst... weer een hoop platen overgeslagen. Op 20 vonden we Naughty Boy... samen met Beyoncé en Harold Benjamin met Running. Op 19 dan First Aid Kid, My Silver Lining. Op 18 Adam Lambert, Another Lonely Night... En op 17 een fietsie, for a better day. Op 16, 26 weken lang in de lijst, lunch money, Lewis met bills. En op 15, Jess Glynn, don't be so hard on yourself. Op 14, 17 weken in de lijst, Demi Lovato met cool for the summer. En voor de believers onder ons, op 13, Justin Bieber, what do you mean? En er zit er een in de studio die heeft echt de Bieber fever. Maar goed, hij, wil, hij blijft het ontkennen. Ik kan niets doen. Op 12 dan 21 weken in de lijst Martin Solveig samen met GTA Taxigated. En op 11 Martin Solveig. wederom samen dan dit keer met Sam White. Met Glass One. En op nummer 10. Ja, zou ik er toch wel van klappen? Nee. We gaan straks pas beginnen met de uh, top 10 van deze week. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dan dus straks is uh, nu aangekomen de langzittende plaat van uh, deze week. 36 weken maar liefst. Vroeger op uh, nummer 1, deze week dus op 10. David Guetta samen met Emily Sunday. What I did for love. Hier op CFM's antwoord uh, tijdens de Euro Breakdown. Even de Nederlandse top 40 een beetje gaan doornemen. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte andere wereld op een rij. Juridische brenzen en lezen waar je op wacht. De Nederlandse top 40, radio 538. En een Nederland af en toe achterloopt op Europa, dat weten we. En dat zal af de voorlopen ook. Um, ik ga een vlucht de uh, top 40 van Nederland uh, een beetje doornemen. Op 40 is daar uh, nieuw binnengekomen Charlie Pats... samen met uh, Megan Trader met uh, Marvin Gaye. Sam Smith, uh, Riding on the Wall, op uh, 39. En Pink staat erin met Today's the Day... met Ellen Thiem's song op uh, 38. Major Laser samen met DJ Snake featuring Meu op uh, 35. En First Aid Kit staat erin met My Silver Lining op uh, 34 dan. Uh, Even kijken of er we nog wel meer nieuwe binnenkomers zijn. Ja, er is nog meer binnen nieuwe binnenkomers. Er is één hele leuke nieuwe binnenkomer. zelfs. Die staat best wel hoog in de lijst in de Nederlandse Top 40. Maar ik heb het over de 24 van deze week in de Nederlandse Top 40. Justin Bieber met Sorry. En de Mlembart staat erin met Ghost Town op 22. En Drake, Hotline Bling op 21. Dina en Firstman samen met Lil Kleine en Bolleboch. Round and round vinden we op een 20e plaats. Marco Bazzato is nieuw binnengekomen met zijn nieuwste single. Hij is er weer, hè? Marco Bazzato met een singles, ik ben er blij mee. Maar die zal ook niet zo snel in de Euro Breakdown krijgen, helaas. Hij is altijd talig. En deze nieuwe single die is uh, mooi. Ja, nee, zo heet hij. Uh, op de 18e plek is hij uh, binnengekomen. Sean Mendes staat erin. Met stitches op uh, 12. Our City samen met Adam Levine. Locked Away op 11. En Sam Hunt. Take your time op 10. Sugar van Robin Schultz staat op nummer 9... en On My Mind van Ellie Goulding op nummer 8. Last Frequency samen met Gynique 5 vinden we dan op een zevende plek. Op een zesde plek is Kelvin Harris. met How deep is your love? En op een vijfde plek staat niemand. Maar, ja wel, staat wel iemand. Maar de single heet niemand. Mr. Polska en Ronnie Flex is winnen hoor, die Nederlandse namen erin. Dat ben ik helemaal niet gewend. Sigala dan met uh, Easy Love staat op een vierde plek. Zara Larsen met Lush Life op een derde. En Justin Bieber is eindelijk, jawel, je hoort het goed, eindelijk... ...van de eerste plaats af in de Euro Breakdown, met, uh, of uh, in de Nederlandse top 40... ...met What Do You Mean? En Jonas zit hier in de gang te huilen dat Justin Bieber niet meer op nummer 1 staat. Maar wie staat er dan wel op nummer 1? Ja, goede vraag. Nieuw binnengekomen deze week in de Nederlandse top 40. De hoogste nieuwe binnenkomer ooit wat mogelijk is. Ja, de logische is er nu mee. Dat is uh, Adele met uh, Hello. En uh, ik zal even klappen. Die, ze komt ook heel erg hoog binnen in de Euro Breakdown, in de Europese hitlijst. Maar op welke plaats, dat hoor je straks. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan door met de nummer 9 van deze week van de Euro-Breakdown. Alvaro Soler met El mismo Sol. Negende positie voor deze vriendelijke vriend. No ik te Ik Cuéntame, tu despedida para mí fue duur. Zeker, que te llevo a la luna. En ik no supe hacerlo así. te pas het te En de nummer 7 is een nieuwe Winnego. Ik heb nog niet uh, meegemaakt uh, zo'n hoge, maar uh, het uh, schijnt dus uh, echt zo te zijn. Kan er niks aan doen. Dat is, uh, nou ja, je raadt het al wie dat is. Britse zangeres, stiks, dichter en gitarist. Geboren als Adele Laurie Blue Atkins op 5 mei 1988 in Tottenham, London, Engeland. Nou, ze, vroeger maar ze, maakte ze veel gebruik van uh, MySpace, maakte haar vriend de pagina voor haar uh, muziek aan op de laatste dag van uh, 2004. En tijdens haar tiende jaar heeft ze demos opgenomen die ze aan haar uh, vriendje geeft. Nou, hij is onder de indruk en uh, zet de nummers uiteindelijk dan op uh, MySpace. Waar ze behoorlijk vaak uh, beluisterd worden en uh, dit betekent een mooie springplank richting de platencontract. Nou, haalt haar, uh, einddiploma, uh, ze haalt haar einddiploma van de Bridge School for Performing Arts and Technology in Croydon in uh, mei 2016. En een maand later publiceert ze twee liedjes op de vierde uitgave van het uh, online artiestenblad uh, PlatformsMagazine.com. Nou, sindsdien toert ze in haar uh, thuisland met uh, kleine optredens. En met haar uh, beste vriend en collega en muzikant uh, Jack Penjate, Maar ook uh, met uh, Jamie T. Raw Midden, Div uh, Devendra Mennard, Amos Lee en Carrie Nane. En de band uh, Exist. Nou, ze maakt haar uh, eerste promotie-solo-tour in Groot-Brittannië in uh, oktober 2007. En haar eerste plaats, Hometown Glory, waarin ze Tottenham belooft... verschijnt op uh, 22 november... Uh, uh, oktober, sorry, 2007... als limited edition 7-inch uh, vinyl single op uh, Jamie's T's label Pacemaker... Nou, op uh, 9 juni 2007 zingt Adele haar eigen compositie... Daydreamer in de muziek-tv-show Later with uh, Jules Holland op BBC Two. En andere gasten van dat moment waren toen... Uh, Paul McCartney, Björk, Exist en uh, Ben Whitspeats. Op 7 december 2007 is ze dan te zien in de talkshow Friday Night... with uh, Russe, uh, Jonathan Ross op uh, BBC One. En brengt uh, Chasing Pave Pavements ten gehoren. Een platencontract bij het uh, onafhankelijke XL Recordings volgt dan snel. De zangeres uh, wordt op uh, 3, juni uh, 3 januari 2008 in BBC uh, 6 Music Poll getipt... als de sound of 2008. en als beste talenten uh, voor het nieuwe jaar. Nou, de titel van haar debuutalbum 19 verwijst naar haar leeftijd... en ligt uh, vanaf uh, 28 januari 2008 dan in de winkel... Op 9 februari 2008 wordt voor de 28ste keer de Brit Awards uitgereikt. Adele wordt beloond met een Critics' Choice Award. Een prijs voor de beste opkomende artiest. Nou ja, volgens mij verdient ze ondertussen iedere prijs die er maar te vergeven is. Begin 2011 verschijnt dan haar tweede album, 21. En daarop volgende jaar wordt haar inzet bij de uitreiking van de Grammy Awards gewaardeerd. Met maar liefst vijf onderscheidingen. En in uh, 2012 maakt ze met uh, Skyfall het thema van de 23e James Bond film alweer. De 24e is net in première gegaan overigens. Maar ik denk dat je dat wel uh, weet, dat je dat niet gemist kan hebben eigenlijk. In 2015 verraste Del met de release van uh, haar nieuwe single Hello... dat op uh, vorige week vrijdag 23 oktober verscheen. Het nummer is de voorloper van haar derde studio, 25 dat op uh, 20 november wereldkundig uh, gemaakt gaat worden... Hello is na Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain en Skyfall... haar vierde nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. De single komt van niets binnen op nummer 1 en is daarmee de 34ste hit in de geschiedenis... die deze prestatie levert. Na mijn looptijd van de Euro Breakdown... is het de eerste keer dat er een single zo hoog binnenkomt... maar liefst op een zevende plek. Ik vind het knap van deze Adele... maar het is ook echt een topper wat ze kan zingen... Nummer 7 dus uh, nieuw binnengekomen deze week uh, in de Breakdown hier op uh, CFM Zandvoort. Adele met het uh, prachtige hello. En uh, ja, hij begint wel. Uh, ja, ik... Ah, nou snap ik hem. Can you hear me now? Ja, ik hoor je. Het is eigenlijk de videoclip in dit, stiekem. Ik had geen tijd om de echte te halen nog. Ja, ah, dat komt helemaal goed. Adel uh, nieuw binnengekomen. Dus op uh, nummer 7 deze week. Uh, hier in de Euro Breakdown op uh, Ziehvams Antwoord. Straks gaan we ons opmaken voor de top 4 alweer van deze week. Uh, de top 3 zelfs van uh, deze week. En uh, daarvoor wordt nu nog even de top 3 van uh, vorige week. Maar eerst dus uh, de nummer 7 van deze week. Adel met uh, Hello. Als het goed gaat. Gaat het goed daar? Moet je dat horen, niet? Is het nou wat te doen, joh? Ja, gaat het goed. Tijd tikt, hè? Je moet zingen. Je moet nu. Ga dan maar. Ja, ja, ja. ja. Ga dan maar. Is goed. Durf je wel. Kijk, hier is hij dan. Adel met Hello op nummer 7 deze week. Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over...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 Nieuw binnengekomen op uh, nummer 7 deze week in de Euro breakdown, Adele. Met haar uh, prachtige nieuwe single uh, Hello. En het schijnt dus uh, dat ze samen met uh, Ellen DeGeneres uh, onder andere aan de telefoon zat uh, op dat moment. Toen uh, ze dit uh, riddeltje bedacht. Hey, uh, met de nummer 7 gaan we door uh, met de nummer 3. Maar niet voordat we hebben gekeken hoe de top 3 er van vorige week uitzag. Van de nummers 6 uh, en 4 en slaan we even over. 6 is Charlie Putt, nummer 5 is RCT en nummer 4 is uh, Calvin Harris. Die slaan we even over voor het gemak. Wij gaan uh, snel door uh, met de nummer 3. Maar niet voordat we naar de top 3 van vorige week hebben geluisterd. Morning, nummer 3. Op rijden, op de Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week Charlie Putt op 3 op twee alle verheldens en op 1 de uh, weekend. Deze week op drie een uh, mooie bekende. Wel een nieuw nummer, maar met een knipoog naar de oude van Jackson 5. Sigala's dit met de uh, easy love op nummer 3 deze week in de Euro Breakdown hier op uh, ZFM Zandvoort. Zes weken pas in de lijst hier op CFM Zomvoort. Vorige week nog op een mooie vijfde plek, Maar deze week hebben ze getopt, uh, geschopt tot de top drie Sigala met uh, Easy Love. Goed, de nummer twee dan. Vorige week uh, stond Oliver Helden samen met Sean uh, Frank uh, op nummer twee... met de single Shades of Grey. Deze week uh, zijn ze blijven zitten. De zesde week dat ze erin staan. Nummer twee dus voor Oliver Helden, Sean Frank en Delani Jane... Met Chase Gray hier in de Europe Breakdown op uh, ZFM uh, Zandvoort. I'm losing sleep, got a smoke so I can breathe. It's too dark, it's too loud in the city. Shake up Deze week in de Breakdown hier op 7 uh, Mson. Het is dus Oliver Helden samen met Sean Frank en de Lani J. met Shade of Grey. Zes weken pas uh, in de lijst. Maar uh, hè, nu blijven zitten op een uh, mooie tweede plek. Kansen opmaken voor de nummer 1 van deze week. Die staat alweer uh, 13 weken lang in de lijst. En uh, die heeft deze eerste positie al uh, eerder gezien. Namelijk, om uh, pr precies te zijn. Uh, vorige week. Ja, echt waar. De ja, weekend staat op nummer 1 deze week in de Euro Breakdown met Can't Feel My Face prachtige plaat. Doe weekend hier op ZFM is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 is The Weekend Can't Feel My Face. Hey! En met deze prachtige nummer 1 zijn we alweer zo goed als aan het einde gekomen. Maar dat doen we niet uh, voordat we natuurlijk uh, mooi afsluiten. En je weet hoe we dat doen, hè. 25e jaargang, aflevering 44 van vrijdag. Oh My body's out So one thing